Ander nieuws dan. Amsterdam trekt ruim 4 ton uit... voor de herbouw van de afgebrande Vondelkerk. De totale schade van de brand tijdens de nieuwjaarsnacht... is zeker 15 miljoen euro. De verzekering dekt waarschijnlijk niet alles... en daarom is er ook een inzamelingsactie gestart. De teller daarvan staat op ruim 2 ton. Ja, en opnieuw een avond bekervoetbal. SC Heerenveen heeft een kwartier geleden afgetrapt tegen RKC Waalwijk. Heerenveen is duidelijk de favoriet... maar misschien kan RKC nog wel een stunt uithalen... want ze hebben hun vertrouwde Weer terug, zijn sportverslaggever Riepke Bakker. Ja, dan moet ik Riepke er even bij pakken. Daar is Riepke. De man van de vreemdste blessure dit seizoen is terug. Tijdens het trainingskamp in Spanje gleed herenveenkeeper Bernd Klaafboer uit in de badkamer en daarbij liep hij een hoofdwond en een hersenschudding op. Maar nu is hij hersteld: Klaafboer kiept vanavond tegen RKC. Ja, er is nog een wedstrijd om 9 uur trap Sparta af... tegen FC Volendam. Het weer van Weerplaza. Vanavond droog en aan zee wat regen. Morgen zon droog en niet warmer dan een graad of 10. En Flitsmeister meldt vertraging op na 12 Lunetten Den Haag... tussen Nieuwegein en de Meern, 4 km 25 minuten. Nog een keer de 12 Lunetten Oude Rijn... tussen Lunetten en Oude Rijn de Hoofdrijbaan, 3 kilometer 20 minuten. En de A27 Gorkenbreda tussen Oosterhout-Zuid en sint Annabos 5 km 20 minuten. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes... 7 kilometer, bijna een uur vertraging. En de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Epe... 7 kilometer 20 minuten. Deze week is... Beetje...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 Ik heb een uh, soort déjà vu. Het verboden verboden woord. Naar twee keer eerder deze week, denk ik. Gisteren en uh, maandag. Ja. Zit jij hier nog steeds ja. na zeven uur? Ja. is ra, ra. Hoe kan dat? Ja, hoe nou. kan dat nou? Ronald, goedavond. Ja, goedenavond. Je hebt het uh, verboden woord gehoord. Waar heb je het verboden woord gehoord? Ja, dat klopt helemaal. Over de bouwplank. Ah, ja. Ja. Die, vervelend, die vervelende borrelplank. Laten we even luisteren. Dus er ligt nu een, een borrelplankje ligt een beetje weg te zweten. Ja. Oh ja, nou, applaus, applaus, applaus, applaus. Het was al zo'n verdrietig borrelplankje. Het is alleen maar verdrietig geworden nu. Maar gefeliciteerd, 500 euro. Ja, super. Ja, Dank geweldig. geweldig. Wat ga je ermee doen, uh, Ronald? Nou, ik breng nou mijn auto naar de garage toe, dus ik kom op een plaats. Zo, dat is lekker, ja. ja. Dat, dan kun je het goed gebruiken. Meteen weer uitgegeven. Ja, ja, ja. Ja, klopt. Rodolphe, gefeliciteerd. Hele fijne avond. Nou, super, dankjewel, Tilde. Er is meer. Ja, daarna werd ik uh, een ietsje, recalcitrant. En uh, toen dacht ik, nou, weet je wat, dan zet ik de teller maar op 10. Ik stond uh, vlak voor het einde van het programma op 8. Ik ga van 9 naar 10. Ik heb het nog een keer gezegd. Tiffany, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat een geluksdag, hè? Wat een ja, geluksdag, zeker. ja. 500 ja. euro, wat ga je ermee doen? Ja. Bizar, maar ik denk, het eerste waar ik denk is aan mijn kinderen. Dus uh, oh, ik ga dus Altijd de kinderen. Mooi. Ter controle, toch nog even luisteren. Ja. Waar zat hij? Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb het gehoord en ik heb gedrukt. En uh, ik <sklacht> hang al de hele week aan de telefoon. Dus, uh, of uh, aan de radio. Dus, uh, geweldig, geweldig. Ja. Dit was ook... Een... Ja, tuurlijk, ik was alleen maar aan het woord. Nou, ja. dat was de tactiek. God. Gefeliciteerd. Ja. En, ja, dankjewel. Nou, nou, ik ben dankbaar bedankt. voor uh, oh. negen keer. Goed gedaan. Ja. Beetje. Ja, daar was hij, daar was hij, daar was hij, daar was hij. Volgende! Ja, ja. <laughs> <laughs> Tiffany, van harte gefeliciteerd. Dankjewel voor het ja. drukken. Ja, hartstikke bedankt. Oh, Domien. Ja, ik ga naar huis. Ga lekker naar huis. Ik ga naar huis. Ik zie jou morgenochtend tussen 7 en 9 voor de grande finale van de Ochtendshow. Het verboden woord bij Matty en Marieke. Oh. Succes de komende drie uur, you got this. Oh, dank, dank, dank. Daar gaat hij. Ik ben ook al gebrand om dit varkentje te wassen. Tuurlijk! Zeg je eerlijk. De, winnaar. Heerlijk. De winnaar zit hier. Kelly Clarkson zo zometeen. Na Armin van Buren. We'll Dag zo bij Music en Since You've Been Gone... de voorarmen van Buren chef Special Larger Than Life. 13 minuten over 7 op deze donderdagavond, Joost hier. Nu wil ik win ook, nu wil ik winnen ook, nu wil ik winnen ook. Je kan het misschien ontgaan zijn, maar deze week spelen we het verboden woord bij Q Music. We hebben in die Q Music app een hele mooie wall of shame staan. En als je op die wall of shame staat... dan betekent dat in principe niet zo heel veel goeds... Maar op zich, kijk, het is ook niet om ietsje nou echt voor te schamen. Neem bijvoorbeeld Wim van Helden. staat bovenaan, 17 keer het verboden woord uitgesproken. Daaronder Marieke Elzinga, 16 keer het verboden woord uitgesproken. Daaronder Lars Boele, 13 keer. Kijken we naar de onderkant van die wall of shame, dan zie ik daar een gedeelde laatste plek voor Judith Eijk samen met. Ondergetekende. Ondergetekende. Judith en ik staan op dit moment samen onderaan die Wall of Shame met slechts drie keer gezegd over drie dagen. Nu zo met die finish in zicht. Wil ik verdomme ook winnen ook? Ja, zo is het wel. Zo is het wel. Ga ik vanavond mijn best voor doen. Ga ik vanavond mijn best voor doen. Of het gaat lukken, is de grote vraag. Aanmeldingen voor knok tegen klok staan zo open Maar David Gadda. La co better with you. Cue music. Cue music. The hot days are nearly I see you,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 so easy to fall in love. Knok. Knok tegen de klok. Nog even tot we de rode loper weer voor je uitrollen... voor een nieuwe editie Knok tegen de Klok. Jouw kans om een lekker geldbedrag bij elkaar te spelen. Gisteren speelden we met Jaap uit Twente. Hij was aan het sparen voor een indoorfiets... zodat hij niet iedere keer de kou in hoeft. Dat ging als volgt. 151 euro. 191 euro. Ja, stop. Hij had 200 euro nodig om zijn nieuwe speeltje bij elkaar te spelen. Uiteindelijk moest hij zelf nog 9 euro bijleggen. Als jij mee wil doen met knok tegen de klok... mag je nu het woord klok sturen in een gaatsberichtje via de q app is a gap een je zometeen Jack? en In My World.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 Naar nee. nou, niet te stoppen? Oh, yeah. Check de voorwaarden op vodafone.nl batterijgarantie. Altijd koud, altijd glad, altijd ingepakt, altijd weekamp. En nu tijdens de koude winterdagen, korting op jassen, truien, sjaals en meer om warm te blijven. Altijd weekamp. Nu bij Vodafone, de iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op vodafone.nl. Q-Music yeah. Joost Sprinkles. x komt eraan van Thomas Gray Rumors, eerst Afrojack q with you I had a dream I was standing on a star And I realized How beautiful Steve's bij Q Over. Kom. Nieuwe ronde knok tegen de klok zometeen. Ben je nog op zoek naar een leuk geldbedrag? Stuur dan nu het woord klok in een gratis berichtje via de Q Music App. Eerst de gloednieuwe artiest die eigenlijk iets onmogelijks heeft bereikt. Een wereldhit scoren, maar compleet onder de radar blijven. Ik heb werkelijk alle steen op het internet omgekeerd... om wat meer te weten te komen over Thomas Gray. Maar elk spoor loopt dood. Geen interviews, geen memoires, geen Instagram-post... waarin hij iets over zichzelf vertelt. Daarom... Moeten we het hiermee doen? Een 21-jarige jongen uit Canada... die meerdere remixen maakte voor onder andere Martin Garrix Everjack. En nu dus een giga-hits kort. Dit is Thomas Gray, dit is Rumors McHugh... Dan zijn je again. Halo... Knok. Knok tegen de klok. Hé, hey Siert-Jan, Goedavond. Hé, hey, goedenavond Joost. Goedenavond. Er is een weddenschap in het spel... en daarom wil je meedoen met Knok tegen de klok. Ja, klopt helemaal. Vertel. Vertel. Uh, ik heb vanavond net na de avondmaaltijd... een weddenschap van mijn zoon verloren. Uh, mijn zoon was een beetje aan het botten flippen... en dat ging de hele tijd mis. Uh, dat flippen? Wat ik... Ja, het bottenflip. Weet je, dat die raasje die er vroeger was, dat je die uh, flesje ondersteboven moest gooien. En dat hij dan weer op de onderkant terecht moest komen. oh ja. Ja, uh, vertel, ja. Uh, vertel. Nou, hij is 8, hij is dus uh, heel de motor motorisch gaat niet altijd even goed met hem. Dus hij was helemaal hyper dat het lukte. Ja. En nou, wij lachen natuurlijk. En uh, ik zeg van, weet je wat, dat lukt je echt niet nog een keer. Ja, dat lukt wel. Maar ik zei: Nee, dat lukt niet. Als het wel lukt, dan krijg je van mij een hele grote Lego set. Oh. En meneer pakt de fles op, en meneer gooit nog een keer, en die fles staat weer op En toen zagen dus reactie... wij met z'n allen blauw. Oh, wat was de reactie van je zoon? Ja, die was helemaal, te, helemaal blij natuurlijk. Die, mocht, die mag van die keer een grote Lego set uitzoeken. Dus die is, dat, die is helemaal hyper. En wat moet dat kosten? Nou, ik had in eerste instantie een bedragje van 50 euro zo in, de, in mijn hoofd. Dat vind no. hij mooie doodjes. Maar uh, ja, we gaan het zien. Oké, okay, oké. Okay. Of er nog wat bij kan komen. Ja, ja. Kijk, een puntje-puntje Lego set zit al gauw aan de prijs. Ja, daarom, daarom. En dat zijn de zestien. Hij wil niet, niet al te duur. Dat, dat valt mee. Maar uh, je maakt hem wel bij met een hele grote doos. Is hier nog stuurbaar de goede richting op? Jawel. <laughs> Oké. Okay, okay. Jawel. Siert Jan, we gaan de klok starten. Ja. Jouw taak om de ja. klok te stoppen. Lukt dat? Krijg je dus het laatste volledig uitgesproken bedrag? Is dat helder? Helemaal, helemaal duidelijk. Daar ga je. 31 euro. 65 euro. 104 euro. 22 euro 140 euro Oh! Nee! Siert Jan Nee! Je had stop, oh, stom. moeten zeggen Ja Het ergste was nog Ik dacht na de vijfde stop ik Oh Spelletjes zijn niet jouw ding hoor ik Nee, nou, nu helemaal niet meer. Nu helemaal niet meer. Stuurt jan 140 euro aan je neus voorbij. Ja. ja, het is niet anders. Het is niet jouw avond, zeggen we maar. Nee, dan, dan maar uit eigen, uit eigen poorten mee. En zo is dat. Dankjewel voor het bedoel. Fijne avond. Hey, super, dankjewel. Vanavond Hi. om kwart over elf. bij Lars een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Every time it's so cold. Q and I hate that it's true. Ik heb zo meteen een kijktip voor je, een waanzinnige kijktip. Daarin zit dit fragment. Quietness and more peacefulness. And I also notice it at my body. My body is just really relaxing. I'm going to the toilet and I'm having like a good kaka. I'm having yeah. a good poo poo. A good kaka, a good poo poo. Zo meteen hè. stay if you want to dance.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 De Meal Deal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja.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 Opnieuw nu vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Nu bij Energie Direct, Energieknallers.